Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Europese aandelenbeurzen staan op forse verliezen. De AEX in Amsterdam is met een verlies van 5% teruggevallen... naar het koersniveau van begin dit jaar. Vanmorgen eindigden de beurzen in Azië al flink in het rood. De beurs van Hongkong verloor 5%, Tokio leverde meer dan 4,5% in. Beleggers maken zich zorgen over de stagnerende economische groei in China. De sancties tegen Iran kunnen mogelijk al vanaf komend voorjaar worden opgeheven. De Britse minister Hammond heeft dat gezegd bij een bezoek aan Iran. Tegelijkertijd benadrukte hij dat voorzichtigheid geboden is. Vorige maand sloot Iran een overeenkomst met zes landen, waaronder Groot-Brittannië, over beperking van zijn nucleaire programma. Gisteren leidde die deal al tot de heropening van de Britse ambassade in Teheran. Die is vier jaar dicht geweest. De Duitse regering heeft haar afschuw uitgesproken over de rellen bij het asielzoekerscentrum in Heidenau bij Dresden. Vicekanselier Gabriel zei tijdens een bezoek aan Heidenau dat de relschoppers geen millimeter speelruimte mogen krijgen. Bondskanselier Merkel noemt het walgelijk hoe rechtsextremisten hun idiote boodschap verspreiden. Gisteravond was het voor de derde dag op rij onrustig bij het asielzoekerscentrum. De politie is op zoek naar een man die is weggelopen uit een gesloten psychiatrische instelling in Tilburg. De patiënt van 29 ontsnapte op blote voeten een brand in de GGZ-instelling. Er is een burgernetbericht verspreid. Mensen die de man zien moeten hem niet aanspreken omdat hij agressief kan zijn. De brand is vermoedelijk aangestoken door een man die tijdelijk in de instelling zit. Hij is opgepakt. Het weer, wolken, soms zon, wisselen elkaar af. Vanuit het zuiden trekken buien over. Met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het is vanmiddag 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht, vooral in het westen, buien. Morgenmiddag eerst wat zon, dan weer regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 3 kilometer file. Op de A16 richting Rotterdam verknoopt de Brechtseplein 2 kilometer. Dat komt door de file op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum staat nog 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 to me and you're make clear love I go spread on the world you know me love ya comes out We we'll shine on, we hey, Let me be the love that comes from the dark. I wanna be your love like from above. Shine on, shine on, shine on. Levert ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl Pas It's different. But you want your ways always the best way, way, way, way, way, way. I have succumbed to this passive sensation